Waterbalgemoet We met het RMS Journaal. De nieuwe Amerikaanse regering komen met andere landen... tijdens een G20-top in Duitsland. De top leverde geen akkoord op over vrijhandel... en het aanpakken van klimaatverandering... omdat de VS afspraken daarover hebben tegengehouden. Op de top in Baden-Baden waren de ministers van Financiën... en de presidenten van de centrale banken van de 20 landen. Er zijn wel afspraken gemaakt over het aanpakken van belastingontduiking... en het tegengaan van de financiering van terrorisme. De luchthaven Orly bij Parijs is weer open, maar de verdieping waar vanochtend een man drie militairen aanviel blijft de rest van de dag dicht. De man probeerde het wapen van een militair af te pakken en werd doodgeschoten. De politie bevestigt dat hij eerder vanochtend op agenten bij een verkeerscontrole schoot. Er zijn nog twee mannen opgepakt, volgens Franse media zijn vader en broer. De PvdA wil niet meedoen in een nieuw kabinet. Op de ledenraad in Utrecht zei PvdA-leider Ascher dat de winnaars moeten gaan besturen, wij niet. Op de ledenraad is ook besloten dat voorzitter Hans Spekman mag aanblijven tot oktober. Een voorstel over zijn onmiddellijke vertrek haalde het niet. Spekman maakte gisteravond bekend dat hij in oktober het voorzitterschap neerlegt vanwege het dramatische verlies van de PvdA bij de verkiezingen. De politie is op zoek naar een man die al twee jaar lang briefjes op autoruiten en spiegels van auto's van vrouwen plakt. Dat doet hij in Nijmegen, Wageningen, Wiegen en Beuningen. Doel van de memo's is een afspraakje te maken. Veel slachtoffers denken volgens de politie dat er iemand tegen hun auto is aangereden... en bellen het nummer op de memo van ene Erik. Ze krijgen een man aan de lijn die begint met complimentjes en een afspraakje wil maken. De politie wil deze Erik persoonlijk vragen te stoppen met het versturen van de briefjes. Het weer nog. Vanavond breidt een gebied met regen en motregen zich uit over het land. Vannacht blijft het regenachtig. Morgen ook veel bewolking met af en toe lichte regen. Het is dan 10 tot 12 graden. Dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM ZFM Met nu, entertainment for you Kom weer bij mij Als het je spijt Kom dan bij mij Of ben ik je kwijt Kom weer bij mij Is er nog liefde of is het voorbij Dan ooit kunnen zeggen Zo heb ik het echt niet gewild Het is met geen woord uit te leggen Heb ik hier mijn tijd aan verspild Ik kon het niet meer aan Het glipte langzaam weg Je blik, die zei me wel. Ik moest je laten gaan Jij koos je eigen weg Het afscheid dat kwam veel te snel als het je spijt, of ben ik je kwijt, is er nog liefde of is het voorbij?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 je spijt Of ben ik je kwijt Deze Zandvoortse zanger Mike Danen en kom weer bij mij. Ja, vorig jaar de zomer heet natuurlijk hier, in uh, uh, ja, uh, Zandvoort, uh, maar ook, ook elders natuurlijk. En ja, welkom bij het tweede uur van uh, Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij, tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal hier bij ZFM Zandvoort uh, vanaf de Tolweg Tina. En ja, we gaan lekkere muziek draaien ook dit uur weer. En ja, we beginnen met een verzoekplaatje eigenlijk... En die werd aangevraagd door Federico. Federico, jij wil een plaatje horen van een andere Zandvoortse zanger. En dat was uh, ja, Yves Berendsen. En uh, ja, jij wil een plaatje horen voor jou. Entertainment for you. Meer dan radio. It feels geplaat is. In Werdens zijn in de Hage Federico voor jou. en uh, ja, het volgende plaatje hoor gedraaien, Ja, dat is uh, ja, voor mijn vrouwtje. En eh uh, Dejan Matić en Ostani. Ono Er jullie ze kieden, die te bedamme ja, nee, pienten, die plachten senen, o lelubben, Čas mi družstvo pravi ruku mi svoju daj, daj je kraj srdca stavim, tu sam te sakriom, ma na svi znaju da si ti, moja ljuba, ostani, ostavi, Još od čas nad pregledam, život me ne voli, kad najdražu mi neakadate, za grlim, neka se srdce polomí, na drubu nikad ne voli. Danas više nema, propudila si tugu kojija drema, pa mi se sada noću ne spava. Usta mi želja, tak a tužan čovjek svaku sreću. Ik vermoors hem, krab ik dan metro Zo, dat was hier dan deze Jamaic en uh, Oostani. En dat allemaal voor mijn vrouwtje. Ja, voor mijn vrouwtje Zelka, deze was voor jou dus. En we gaan lekker verder uh, met een plaatje van Frank van Hette, En ik hou van jou. Te leggen, hoeveel ik om je geef Het is moeilijk te zeggen Dat ik alleen maar voor jou leef En als ik je aankijk Ja dan gaat mijn hart Steeds weer sneller slaan Want jij en ik Ken jij, zo hoort het toch te zijn voor altijd Ik hou, ik hou zo van jou Jij bent waar ik voor leef, jij bent waar ik omgeef Mijn lief. Door alles heen bij jou voel ik me nooit alleen, mijn liefde. Jij liet mij weer zien dat, wat echte liefde is. Jij gaf mij een warme deken, dat wat ik zo lang had gemist. En als ik je aankijk, ja dan gaat mijn hart steeds weer sneller slaan. Want jij en ik, ik en jij, zo hoort het toch te zijn voor altijd. Ik haal Jij bent waar ik om geef, mijn liefste En jij, jij weet alles over mij Jij prikt was door alles heen, bij jou voel ik me nooit alleen Mijn liefste Dat is dan. Frank van Letten, hier op die 106.9. En ik haal van jou 104.5 op de kabel natuurlijk. En 24 uur per dag op de tv-tekst. Hier is antwoord En uh, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want tot 7 uur is uh, ja, Entertainment For You bij u. En we gaan een plaatje draaien van Wally McKee. En The Lemming. En Ready to Love. Entertainment For You. Meer dan radio. Entertainment for you, meer dan radio. Oh, zie mijn ogen slaan, zie ik jaren staan. Je hartje koffer al gepakt. En zei ik moet ik gaan? Het beeld dan blijft bij me. Het doet ze voorbij, mijn gedachten blijven dwalen. Kon jij er maar zijn? Ik weet wel dat ik verder moet, verder met mijn leven. Zo eenvoudig niet Als je hem en haar steen voor je zie Wij hebben alles geprobeerd Het liep niet goed, het ging verkeerd De boek is op, die zegt voorbij Een ander leven, nu ook voor mij Als ik mijn ogen sla, dan zie ik jou nog gaan. Je sloot die deur voor altijd. Geen mij niet aan. Die deur blijft voor jou open. Maar ik weet niet wat je doet. Maar één ding weet ik zeker. Mijn leven Al is dat zo eenvoudig niet Als je hem en haar steekt voor je ziet, Wij hebben alles geprobeerd Het liep niet goed Het ging verkeerd De koek is op die is voorbij Een ander leven Nu Mijn leven alles dat zo eenvoudig niet als je helemaal steeds voor je ziet. Wij hebben alles geprobeerd. probeert, het liep niet goed. Het ging verkeerd de boekjes op, die zegt voor mij. Was dit En ik wil verder met mijn leven Volgende plaatje wordt aangevraagd door Diana Weet Niet Ja, Diana, ik weet ook niet Nee, maar jij wilde horen eh, Jordan Peters En ik geloof in jou Een doodgewone dag Kan zomaar anders zijn Iemand die ooit weet Wat komen gaat Met alle met jou samen zijn, maar ik weet dat sprookjes niet bestaan. Ik wou dat jij eens zag hoeveel ik om je geef, wat ik ook probeer, het komt niet aan. Jouw schitterende lach, dat is waar ik voor leef. Ik heb mijn hart al maanden open. than to end.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 Dat was hij dan, Jordan Peters. Nou, en... ja, Jordan, even eventjes stil nou. Ja, ik geloof in jou, had hij het over. En uh, ja, het was een verzoekje aangevraagd door uh, Diana. Ja, via Facebook. En dat kan natuurlijk hier bij CFM Entertainment For You. We gaan een plaatje draaien van. Uh, even kijken hoor. Ja, Peter. Peter, hey. En ja. Ja, ja, nee, ja. Hij doet het wel. Hij doet het. Ja, we gaan weer. Uh, Peter hé en ga jij maar weg. Het was nacht, het was donker. Jij lag daar in ons bed. Ik lag te staren naar de gordijnen. Want met jou had ik niet zoveel pret. Op die nacht kwam ik erachter. Ja Gaat. Het is morgen, je ligt daar in ons bed Ik heb genoeg van jouw verhalen En ik heb je spullen bij de deur gezet Ik wil door met mijn eigen leven Ik hou niet meer van jou Vandaag is het voorbij, ik ben het zat ik heb het zo met jou gehad Ga jij maar weg, verdwijn maar uit mijn leven Ik heb het zo gehad met jou Zo, ja, daar ben ik weer. Ja, ja ik had eventjes uh, telefoon, ja. En dat gaan we doen met uh, Temming en Temming. En ik zou zeggen, een hele uh, avond Een hele goede avond Hallo, hoe is het? Hallo, hallo ja, goed. Het gaat heel goed. We zijn lekker bezig. Dus uh, we hebben niet te klagen. Nee, ja, uh, nee. We, we, hebben, we hebben elkaar nog niet zo lang geleden gesproken. En praten we, dat gaat me ook gewoon niet best meer af vandaag. <laughs> Ach, tos, dan gaat het gewoon even iets dan maakt het Ja, nou ja, het is, uh, even kijken, wat, wat, wat was het eigenlijk? Zomerliefde, geloof ik, hè? Ja, zomerliefde, ja. ja. ja. ja. En kijk je maar. oh ja, we hebben zomerliefde met elkaar uh, gesproken. Ja, ja, klopt, ja. ja. Dus, uh, da daarom zeg ik, dat is nog niet zo gek lang geleden. En nu, nee, uh, nu ja, weer een uh, prachtige single met, uh, ja, Doe wat met je dromen. Uh, is dat, ja. Dat vind het toch wel een mooie, mooie titel, eigenlijk. Ja. Nou, dat is ook gelijk een uh, mooie boodschap voor iedereen. Dat is natuurlijk ook uh, iets wat je ook moet doen als je dus een droom hebt dat je die uh, gewoon lekker achterna gaat. En dat is exact wat uh, Danny en ik dus nu samen als duo uh, aan ja. het doen zijn. Ja. Ja. ja, dat, uh, ja dat gaat uh, jullie blijven gewoon samen optreden. Ja, we hebben dus uh, zomerliefde hebben we uitgebracht. Ja, dat klopt. En we een kijkje in mijn ogen uitgebracht. En dit is dan de, de derde single die we uitbrengen. En we zijn heel druk al met het, uh, ja, het, het uitzoeken van de liedjes en de teksten zijn, worden al geschreven. Want we willen natuurlijk uh, samen heel album uit gaan brengen. Okay. Dus er wordt druk aan gewerkt, want ja, we vinden het zo leuk om samen muziek te maken. Ja, okay, maar en het jullie, heeft al veel te lang geduurd, zeg maar. Ja, ja want jullie hebben nu drie, drie singles, zeg maar. Ja, en, ja. En, ja dus, dus ik begrijp goed dat, uh, dat er dus wat uh, aardig wat op de plank ligt om, uh, om dus een album uit te brengen. Ja, de, we zijn inderdaad uh, druk bezig met het uitkiezen en het schrijven van de nummers. En uh, ja, we, we hadden gehoopt uh, het einde van dit jaar met een album te komen. Ja, maar dat is wel een album met jullie, alleen liedjes met jullie samen? Ja, van okay. ons uh, ja, allemaal uh, nieuwe nummers van uh, het duo. Van ja. temming en temming. Ah, okay. dus, uh, maar ja, dan gaan we het waarschijnlijk niet redden dit, het einde van dit jaar. Want uh, ja, we zijn zo ontzettend druk uh, allebei. Ja, ja, de optredens uh, gaan ook gewoon door natuurlijk. De optredens ja. gaan ook gewoon door, natuurlijk. En uh, we hebben ook natuurlijk onze solo carrière gewoon naast het duo, die loopt ook nog. Alleen uh, ja, brengen we daar even nu geen solo liedjes uit, omdat we natuurlijk met temming en temming volop uh, ja. bezig zijn. En het wordt dan waarschijnlijk uh, begin van het volgende jaar. Er wordt aan gewerkt, dus het komt eraan. Ja, nou, dus laten we zeggen, dus, uh, dus gewoon over een jaar. Laten we ja, het zo zeggen. Ja, ja, ja. ja, dat hebben we nog wel even nodig. Want je wil natuurlijk wel de, de juiste nummers allemaal uh, op, de, op het album uh, zetten. Ja, daarom zeg ik Maar ja. Ja, jullie hebben dus de drie singles uh, ja. samen uitgebracht. En, en ja, als, als ik ja. Uh, aan een album denk, dan denk ik toch op zijn minst aan een, een 13 nummers. Ja. Nou, we doen er geen dertien, we doen of twaalf of veertien. Dat is nou eenmaal een, een onbesproken regel bij ons. Ja, dat is uh, gewoon een gelijk aantal. Ja. ja. Ja, ja, ja. Dat is een soort van bijgeloof. Ja, ja dat is zoiets, ja. <laughs> Zo kan je het wel doen, maar denk ik, ja. Ja, nou ja, ik bedoel, ja, er, zijn, er zijn natuurlijk landen bij waar de vrijdag de dertiende bij wijze van spreken een geluksgetal is. ja. ja. Ja, er zijn ook hotels die geen Kamer 13 hebben. Dus het is ook ook, het is ook, ook is dat, ja. Hoe het, ja. <laughs> het is net hoe je het ziet. Het maakt ook allemaal niet uit. Hey. Hey, maar uh, ja, J jullie hadden ook uh, allebei een, een solo carrière Ja, klopt. Ja. En nee, dat staat dus uh, nu eventjes uh, laag Beertje, begrijp ik. Ja, nou in ieder geval uh, qua het uitbrengen van uh, nieuwe solo-platen. Ja. Dus ja, je kan natuurlijk niet... Uh, met twee carrières tegelijk bezig zijn. Mm, <laughs> dus, uh, ja en nee. Ja, ja het, het kan wel hoor, want we treden natuurlijk we wel solo op. Ja. En uh, de mensen boeken ons gewoon ook uh, nog solo, dus zowel Danny als ik. Ja. En vaak uh, staan we dan ook nog op hetzelfde feest, waardoor wij dus ook weer uh, als duo uh, onze pen gehoren ja. kunnen laten brengen. Ja. Dus eigenlijk zijn we helemaal uh, compleet. Ja. Dus je hebt en een zangeres solo en een zanger. En dan, het en dan nog uh, inderdaad als duo. Ja. Ja. En dan nee. uh, hebben we dan nu uh, zo uh, ja, lekker wat, wat nieuwe plaatjes. We zijn een beetje zoekende van uh, wat is de stijl die we eigenlijk willen gaan uitdragen. En ik denk dat we met deze single toch wel uh, de juiste smaak te pakken hebben. En dan gaan we hem zo ja. eens eventjes uh, ter horen brengen. Ja. En uh, ja. Nou, wat, wat, wat ik dus begrijp is, is dat, je, dat je dus... Uh, je, een album-solo uh, zit er dus niet in, voorlopig? Uh, nee, we zijn nu lekker druk met z'n tweeën, met, uh, met het duo. En het bevalt ons uh, ontzettend goed. En ja, alleen is ook maar alleen natuurlijk. Ja, dat sowieso. We vroeger al uh, in een band uh, gezeten. En uh, later hebben we natuurlijk ook op uh, opgetreden met uh, Jan, ja, Jan Verhoeven. Ja, inderdaad, het uh, 100 duo. Ja, en het ja. Voelt zo ontzettend lekker om dit samen te kunnen doen. Dus ja... ja wat mij betreft uh, ja, gaat het goed nu en uh, bevalt het me prima en genieten we er gewoon volop van. En we zien wel wat de toekomst ja. verder nog gaat brengen. Ja, want met Jan, uh, Jan Verhoeven, dat, uh, jullie treden helemaal niet midden op samen of zo, hè? Nee, nee, nee. Ja. nee. Uh, kijk, Jan uh, en ik zijn een aantal jaren geleden gestopt met het uh, optreden met het Hollanduur. Omdat het ja. gewoon voor Jan uh, fysiek te zwaar was om het land uh, door, te door te reizen. reizen. Ja. ja, precies. En uh, hij heeft wel pas met uh, Colinda weer uh, wat nummers uitgebracht. En ja, dat, dat, hij, hij blijft gewoon een, een zanger in hart en nieren. Ja. En ja, dan komt dat op zijn pad. En dan, dan geniet hij gewoon weer volop van het maken van die liedjes. En, ja, ja, de bloedkruip ja, dus waar die gaan kan, hè? Ja, nou ja, precies. Ja, dat, uh, ja. ja. als dus, dat uh, in je hart en nieren ja, zit. Goedend dan... te zien dat hij er weer van geniet ook. Ja. En, maar ook uh, niet met optreden. Sorry, dus je heeft alleen uh, de platen uitgebracht. En, ja. Nou goed, we genieten gewoon lekker mee. Daar, euh, ja, dat, dat, ja. daar doe ik mee. Daar ja. doe ik niet mee, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hé, hey, ik ga hem tegenwoordig brengen, Anna. Ja, gezellig. Ja. Helemaal gezellig. Doe wat met je droom. Nou, jij hebt dat alvast gedaan. Ja, dat zijn ja. we zeker al. Uh, daar ben je mee bezig. Ja, daar zijn we zeker mee bezig. Nou, en, ja. Uh, ja, wat valt er meer van te zeggen? We wachten nu weer op een beetje lekker weer. Het was heerlijk lekker weer. Ja, dat zo. Ja. We... Uh, <laughs> Ja, nou ja, we hebben vorige week kunnen genieten in ieder geval. Nou heerlijk, inderdaad. Ja, inderdaad. Vooral als je in Limburg uh, zat en uh, ja, was het helemaal happy uh, de perp, ja. 18, 19 ja. graden dus. Ja, ik hou er ook zo van. Ja. ja. Dus uh, onze volgende single gaat wel een beetje richting het zonnetje, want daar willen we het ook wel weer eens over gaan hebben. Ja, dat ja, sowieso. Nagedacht. Ja. En uh, ja, het is gewoon helemaal leuk en net wat onze titel zegt, wij doen nu wat met onze droom. Dus... Ja, nou ja, ik ook. Ja. Daarom sta ik hier en heb ik jou nu aan de ja. telefoon. Ja, gezellig. Hey, ja, toch? <laughs> ja, zeker wel. Hey, uh, ik ga hem draaien. Ja, super. Dankjewel hey. voor het interview en voor je tijd en voor... Uh... Ja, en ik hoop je gewoon uh, <laughs> eigenlijk als je, als je album uitkomt dat je dat je hier, uh, hier kan hebben in de studio. Ja, je... Je weet ons te vinden, dus, uh, en als we hem uh, hebben uitgebracht, dan, dan zul je het ook waarschijnlijk wel zien. En dan, we kunnen wel eens kijken, misschien kom ik gezellig langs. Ja, toch? Lijkt me misschien hartstikke leuk. Ah, Oké, okay. hey Oké. Okay. Bedankt voor je tijd. Ja, heel graag gedaan, jij ook bedankt. De groetjes. En tot de volgende keer. En tot de volgende ronde. Oké. Okay. Hey, groetjes. Doe doe. Doe. Doe, wat, ja, doe, doe. doe wat met je droom, Anna. Ja, temming, en Temming. Als alsof het prima gaat, maar dromen zijn verscholen in je hart. Kijk vaker in de spiegel, want je zou toch wat meer tijd kunnen besteden. Aan wat je wilt bereiken en iedereen moet wijken, dan ben jij degene die laatst laat. Doe wat met je droom Zelf wat gunnen, geloof in eigen kunnen. Laat je gaan en wat je hard. Doe wat met je droom. Ja, dat was je dan, Temming en Temming. En doe wat met je droom. Ja, en ik zou zeggen... Welkom hier bij ZFM Entertainment for You. En uh, we gaan lekkere muziek draaien van Wesley Meurs. En ik wil dat je bij me bent. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Erbij. Het blijft te wegen, niets houdt er tegen Ik ben gevangen door jouw blik Al ben je soms niet trouw Ondanks alles wil ik jou Wat jij kan geven, dat laat me leven Alleen met jou heb ik die klik Als je me ver bent Ik wil je dicht bij mij Want het goed Wat je met me doet Ik weet wel wat het is Jij breekt de spanning die ik mis Het is jouw spel dat mij soms kwelt Soms word ik gek van jaloezie Maar als je ogen mij weer dwingen Kan ik er niets tegen beginnen Ik ben betoverd, ik geef me over als ik jouw lichaam zie oh, oh, oh, oh, soms is die twijfel er weer Oh, oh, oh, oh maar jij bent elke, elke keer Ik wil dat je bij me bent Met iemand die mij zo kent Al doe je mij soms pijn Ik wil niet zonder jou zijn maar Als je maar bij me bent Zoals je me dan bent. Ik Zo, dat was hij dan. Wesley Meurs. En ik wil dat je bij me bent. Hier bij CFM Entertainment View. Volgende plaatje dat ik ga draaien. Dat is uh, ja, zijn laatste nieuwe. Van Mike Dane. Deze Zandvoortse zanger. En hij hebt het over geluk.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 Met mij, dat is wat me motiveert het tot diep geluk is wat ik nooit meer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 het tot team geluk is wat ik nooit meer kwijt wil play and lane Met ja, dat was hij dan. Mike Daan. En uh, ja, natuurlijk zijn uh, ja, laatste nieuwe single. Net uitgekomen eigenlijk. Vers van de pers. En geluk. ZFM Zandvoort Radio 106.9 FM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 Wegging, heb ik niet verkeerd gedaan? Er komt nooit een andere man in mijn bestaan. Ik wacht en wacht en wacht en hoop haast dag en nacht tot jij er bent en nooit meer weg zal gaan. Draai je om, draai je om. Daar blijf ik bij, daar jongen. was er dan. Bertha Verbeek en draaien om hier bij CFM Entertainment for You. En ja, het zit er al haast op. Ja, helaas. Entertainment for You. Uh, ja, is de haast aan einde. Al zeven uur. En uh, mijn naam is nog steeds natuurlijk Fred hey. En ja, ik zou zeggen, blijf nog heel eventjes lekker luisteren. We gaan een plaatje draaien. Zo is dat. Severina en uh, Sasha Matić En Mortuge Zasla, čak vetra, srce puklo je A za tobom ludo tuklo je Pol duboka kao bezdan, sada mrvi me Mesto tebe noća skrvi me Tako mi nedostaje, da mi usne dotakne Da odagnaš ovu vol u grudima Ne mogu ja dalje bez tebe Žive ti u moru cuge Disati kraj i neke ne, Da mi je samo da ti čujem glas Da u njemu nađem nadu i da nađem spas Novim putem, ja, dat ze liefde heeft, maar vremena. Hoeveel neko znači, kao meni ti. srdt se kad ga je O, kako mi ne dostaješ, da mi us ne da dat dagnaša vu Langzaam afscheid van u. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de verzoekjes. En nee, ik zou zeggen graag weer tot horens. Dit was entertainment voor u. En tot de volgende ronde. Bye bye. <middels>